Twee oud medewerkers van een vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ze moeten zelf de cel in. Ze zijn veroordeeld omdat ze vrouwen in die gevangenis misbruikt hebben, zegt deze verslaggever van NTV Utrecht. Zwaarste straf is voor een 62-jarige bewaarder uit Doorn. Hij heeft een van die vrouwen ook nog verkracht. Hij krijgt daarvoor vier jaar cel en ook nog een beroepsverbod van zes jaar. Zijn 64-jarige collega uit Huizen moet 15 maanden de cel in. Dat is wel opvallend, want het was door het OM maar negen maanden geëist. Maar ja, ja, de rechtbank vindt dat doet geen, geen recht aan de ernst van zijn zaak. Het is niet de eerste keer dat de vrouwengevangenis in Nieuwersluis... slecht in het nieuws komt. In 2022 werd al een cipier veroordeeld... omdat die drie gevangenen seksueel zou hebben misbruikt. Er komt een onderzoek naar de onderwijsinspectie. Vorige week werd duidelijk dat die veel te weinig controleert... of scholen wel goed lesgeven. Sommige scholen kregen, kregen geen enkele keer een bezoekje van de inspectie. Het ministerie van Onderwijs gaat nu laten onderzoeken... hoe dat heeft kunnen gebeuren. Het lijkt erop dat Hezbollah en Israël... ...snel de wapens gaan neerleggen. Het Israëlische kabinet heeft rond deze tijd een overleg over zo'n staakt het vuren... ...en lijkt ervoor open te staan. In de tussentijd voert het Israëlische leger nog zware beschietingen uit op Beirut... ...de hoofdstad van Libanon. Israël zegt dat de beschietingen gericht zijn op Hezbollah-doelen. En deze week beslist het kabinet of het geld blijft geven aan de maatschappelijke diensttijd of niet. De maatschappelijke diensttijd is er voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar... ...die zich vrijwillig willen inzetten voor de samenleving. Ruim 150.000 jongeren deden dat tot... Tot nu toe, Wies begeleidt een groep van de jongeren bij de politie en ze hoopt dat het project blijft bestaan. Jongeren een project aan kunnen bieden waarbij ze buiten hun eigen bubbel komen, nieuwe mensen leren kennen. Zelf ook talent kunnen ontwikkelen of nieuwe talenten kunnen ontdekken. En daarmee ook iets terug kunnen doen voor de samenleving, voor anderen. En in het specifieke geval bijvoorbeeld voor de politie. Als er geen geld meer naar de maatschappelijke diensttijd gaat, moeten veel projecten waarschijnlijk stoppen. Het weer, het klaart op en koelt vannacht af tot een graad of vijf. Morgen krijgen we weer een onstuimige herfstdag. Er valt veel regen en het waait hard. Het wordt maximaal 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 100 kilometer file. De langste files staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Velsen en Akersloot. kwartier vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam over Amstel 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Eennes een vertraging De N205. De N201 Hilversum richting Uithoren voor Wilnis een vertraging En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor afrit Nieuwveen 10 minuten oponthoud. En tot zover de B verkeersinformatie.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 The final history This is the new Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Nederland een waarschuwing gegeven omdat op de lange termijn niet wordt voldaan aan de begrotingsregels. Nederland is het enige land met een begroting waarmee de commissie niet akkoord gaat. Rond deze tijd overlegt het Israëlse veiligheidskabinet over een staak tot vuren met Hezbollah. Als het wordt goedgekeurd, wordt het vanavond nog gepresenteerd. Er komt een extern onderzoek naar de vraag waarom de onderwijsinspectie jarenlang minder scholen bezocht dan was beloofd. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur bleek dat tussen 2014 en 2019 een derde van de scholen niet is bezocht. Het weer, in het oosten nog een bui, op andere plekken is het droog. Koelt uiteindelijk vanavond af naar 3 tot 6 graden.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 See and